Dijkers met het De Duitse politie heeft meer details gegeven... over hoe de grenscontroles er vanaf maandag uit zullen zien. Er zal steeksproefsgewijs gecontroleerd worden op paspoorten en ID-kaarten. Daarmee wil de politie voorkomen dat het verkeer door de controles verstoord wordt. Duitsland kondigde de grenscontroles aan om illegale migratie tegen te houden. De transportbranche noemt de controles uitermate vervelend. Elke dag rijden ongeveer 100.000 vrachtwagens de grens over... En een uur vertraging kost een enkele vrachtwagen ongeveer 100 euro. Extension Rebellion is bezig met een nieuwe blokkade van de A12 bij Den Haag. Ze hebben tenten en tuinstoelen meegenomen. Mogelijk betekent dat dat ze voorlopig op de A12 willen blijven. De paar honderd demonstranten van de klimaatactiegroep protesteerden met de blokkade tegen de overheidssubsidies op fossiele brandstoffen. Oekraïne en Rusland hebben voor de tweede keer in twee dagen krijgsgevangenen met elkaar geruild. Beide landen hebben elk 103 militairen laten gaan, na bemiddeling door de Verenigde Arabische Emiraten. De twee landen wisselen wel vaker militairen uit. Er is verder geen uitzicht op gesprekken over vrede en een einde aan de oorlog. De laatste tijd zijn de spanningen tussen Rusland en het Westen over Oekraïne opgelopen. De VS en het Verenigd Koninkrijk overwegen lange afstandsraketten te leveren aan Oekraïne. Daarmee kunnen doelen dieper in Rusland worden geraakt. De vermoorde hardloopster Rebecca Chap de Gay is begraven. Duizenden mensen waren vanochtend aanwezig bij een herdenkingsdienst in haar geboortedorp in Oeganda. De 33-jarige atlete werd vorige week in Kenia in brand gestoken door haar ex-partner. Zelf liep hij ook brandwonden op, waar hij enkele dagen later ook aan overleed. Chap de Gay is de vierde atlete in Oost-Afrika die door partnergeweld om het leven komt. Het weer, zon en stapelwolken en een graad of 18. Vanavond en vannacht opnieuw opklaringen en dan komt het ook flink af. Morgen dan opnieuw droog met zon. Maar ook stapelwolken en zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Ja, kijk maar uit, Thomas. Zometeen zet ik de microfoon open terwijl je aan het meeslepen nee. bent. Dan, uh, <laughs> ja, nee, je zijn de luisteraar niet, niet echt blij mee? Nee, dan zijn ze zijn gelijk allemaal weer ja, weg. Zeker weten. Kensington en uh, Streets. Een lekker begin van St.V. Uh, ja. op zaterdag. is de favoriete band van uh, de burgemeester, hè? Ja, is het zo? Nee. Oh. Nee, hij houdt er helemaal niet. Helemaal aan van. niet. Nee, nee, ja, praten we. Nou, Dav aan. David, sorry. Sorry, David. Excuses. Uh, ja, nou, vanmiddag weer een St.V. Uh, op zaterdag. De zon schijnt. Ja. Hey, we hebben weer een uh, leuk programma voor de boeg. Ja, vol programma, dat kunnen we wel zeggen, Rob. Want? Nou ja, we, we hebben nou, weer wat nieuws. Uh, we hebben het weerbericht. We hebben nieuwtjes uit Zandvoort. Uh, we hebben Carina, die is uh, bij Street Art geweest. Uh, we hebben live in de uitzending Martijn Wijsman vanaf het circuit. Die Kijk. Uh, staat daar bij de Trophy of the Tunes. Die rijdt mee met de Supercar Challenge. Uh, evenementen. Dan uh, Benno, die, is, uh, die heeft een gesprek uh, met de uh, hoofdofficier van dienst van de brandweer. Oh ja, het gaat over uh, natuurbrandenbestrijding. Uh, ja, klopt, ja. En uh, we hebben dan nog Rendel, ook nog eens. Die zit op Assen. Zo, zo, zo, zo. En wat gebeurt daar? Ja, de, hebben ze een of andere tabak-GP of zo, begrijp ik. Ja, de tabak uh, Classic GP uh, vindt daar plaats. Oké, okay, ja, ja, nou, ik ben benieuwd. En uh, ja, we gaan. Uh, volgens mij, misschien uh, spreken we nog uh, Piet Pijper. maar uh, dat, dat die zou toch... bij een voetbalwedstrijd ja. zijn. Even onder uh, voorbehoud uh, de wedstrijd van uh, de koninklijke HFC uit Haarlem tegen Amsterdam AFC. Ja, klopt. Want uh, Zandvoort die uh, speelt vandaag pas om vijf uur, dus uh, dat kunnen wij helaas niet meemaken in deze uitzending. Nee, en misschien wel deze tweede divisiewedstrijd. Uh, ja. Dus... Dus ik ben benieuwd, dus uh, ja, vol programma vandaag Rob. Zeker, en heel veel lekkere muziek, waaronder deze van uh, Paul Hardcastle in 19. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam. Nine, nine, nine, nine, the heaviest fighting of the past two weeks continued today, 25 miles northwest of Saigon. I wasn't really sure what was going on. Nine, nine, nine, 19, 19, 19. In Vietnam, the combat soldier typically served a 12-month tour of duty, but was exposed to hostile fire almost every day.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 single van Paul Harscastle en uh, 19. Vandaag ook trouwens uh, de kwalificatie van de uh, GP in Baku. Arse aan. En die is uh, daar, zojuist begonnen om twee uur. En mocht daar nieuws over zijn, dan hoor je dat uiteraard ook bij je eigen CFM. Lately, ja. Nu en dan kunnen we ook een plaat voor onszelf draaien natuurlijk, hè Thomas? Nou, dit was daar een voorbeeld van, joh, de The Limit en CJ. CJ tegen de Formule 1, we hebben hem onlangs nog in Zandvoort gehad. Ja. En nu, dit weekend zijn we in Azerbeidzjan, eh, voor een, ja, het Russische gebied, zeg maar, in Baku. Het is een stratenrace en hoe staat het met de Q1 daar? Ja, we hebben nog vier minuten te gaan. En op dit moment, uh, ja, op de zogenoemde WIP... staan Strol, Ocon, Bottas, Ricciardo en Zo. Die moeten nog even aan de bak. Zo, en uh, hoe is het met Max? Max, uh, die staat, uh, dan moet ik even spieken, negende. Negende plek op dit moment. En ja. uh, Leclerc op uh, één. Ja. Nou, mooi. Het nieuws uh, dan, uh, Thomas. Aansluitend... Ja, wij hadden het er net buiten de uitzending al een beetje om. De lijngoten erop. Ja, de lijngoten. Die waren toch al vervangen. En ja. ik was dat ze weer vervangen worden. Ja, ja, die zijn dus vorig jaar vervangen op de Kerkstraat en het Kerkplein. Maar dat moet dus weer opnieuw gedaan worden. Want de vorige keer is het namelijk niet helemaal goed gegaan. Daarnaast zijn ook de riolering en de bestrating in deze straten aan vervanging toe. Na de werkzaamheden is het hele winkelgebied weer klaar voor de komende jaren. Begin vorig jaar zijn de roosters in de kerkstraat en op het kerkplein vervangen. Eerst zaten hier roosters met krabbetjes in. Die zijn vervangen door het nieuwe roosters met drie haringen erop. Helaas is deze vervanging niet helemaal goed gegaan. Waaronder dat de straat helemaal ongelijk is uh, neergelegd. De bestrating is ook niet netjes gebeurd dus. En er zit een of andere grijze laag over de straattegels. Oh? Ja, ik, het is mij eigenlijk nog niet opgevallen. Maar tenminste, die, die, uh, die grijze, grijze laag. Uh, ja, die grijze laag. Daarom heeft de gemeente aannemer de Bi-Infra en in Spaarlanden gevraagd om de werkzaamheden opnieuw te gaan uitvoeren. En dan naast het vervangen van de lijngoten wordt dus ook het deel van het riool vervangen en verouderde straatdelen vernieuwd. Dit gebeurt allemaal tegelijk om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo hoeft de hele straat maar één keer open. Er ligt dan een goed werkende riolering met erboven een nette bestrating waarin de lijngoten ook op de juiste manier weer zijn verwerkt. Kijk, helemaal goed. Ja, en er is uh, gewacht om, uh, tot het najaar om de werkzaamheden best wel ingrijpend zijn. Zo wordt de bestrating uh, in de Kerkstraat volledig verwijderd over de hele breedte van de straat. Nou, dat wordt wat erop. Kun je straks met je tractor er doorheen? In plaatsen ja, met de ja, ja, je weet het maar nooit. <laughs> nee, maar het is wel goed dat ze alles in één keer aanpakken. Ja. En dan had die straat toch weer opengemoet. Zeker. En het is wel goed om te weten. Want het kerkplein die hoeft er niet helemaal uit. Daar gaan ze alleen echt de lijngoten zelf vervangen. Aha. Ja, en op, uh, mocht je nou willen weten hoe of wat. Op dinsdagmiddag 24 september is er een informatiemiddag over uh, bij de Blauwe Tram. Aan het louis -David Carré. Uh, vanaf kwart voor twee kan je daar binnenlopen en uh, ja, tot half vier ongeveer. Uh, kan je daar je vragen stellen en uh, wordt er uitleg gegeven over de werkzaamheden? Nou goed, mocht er nog uh, nieuws over zijn, dan uh, houden we uiteraard de luisteraars op de hoogte. Heb je nog een uh, ander bericht uh, voor ons? Ja, ik weet niet of het jouw. Uh, ja, jij zal er misschien niet heel veel mee te maken hebben, maar de sproetenbus komt eraan op. Ja ja ja. ja, ja, ja. En, uh, en uh, bij ons, hè? Zeg ja, maar. hij komt hier naast ons uh, bij de studio te staan. Van 16 tot en met 29 september staat de Sproetenbus op het parkeerterrein bij de Oude Fietsenwereld aan de Tolweg. Nou, daar hebben we weer Martijn. Ja, komen we toch weer bij hem terug. Want die gaan we straks ook spreken. De Sproetenbus is een groot succes gebleken gezien het aantal huidkankergevallen die vorig jaar gediagnosticeerd zijn. Het aantal patiënten met huidkanker stijgt snel en zal de komende jaren blijven stijgen. Dat blijkt uit het rapport huidkanker in Nederland. Epidemiologen, dan moet ik het goed zeggen. Maar dat kwam in één keer vloeiend mijn mond uit. Concluderen dat huidkanker in Nederland epidemische vormen aanneemt. En dat het einde daarvan nog uh, niet in zicht is. En sterker nog dat er juist een hele grote... Uh, ja, dat het toeneemt huidkankergevallen. En vandaar dat de sproetenbus ook naar zand komt. Omdat hier natuurlijk altijd de zon schijnt, zou je zeggen. Uh, dit vraagt dus om uh, passende aandacht voor preventie en uh, vroege diagnostiek, behandeling en een follow-up van patiënten met huidkanker. Dus uh, mocht je nou sproeten hebben en je hebt twijfels over jouw sproeten of uh, je hebt een paar afwijkingen, ja dat kan zomaar. Vanaf 16 september staat de sproeten dus, dus aan de tolweg. Aan de tolweg, naast de studio van ZFM. Ja. Dus iedereen is van harte welkom, je kan gewoon uh, binnenlopen. En uh, laat even het een of ander controleren als je ergens over twijfelt. Want uh, je kan er maar uh, vroeg genoeg bij zijn om uh, meer te voorkomen. En dit is een goede plaat, hè? Ja, Verlina. Verlina. Backyard. Backyard, komt ie aan? In the going round in all the time. senses. I'm Goes all the time looking for your memories. If you keep going round, you'll see the sky. You got desires coming from memories. If you just keep going around and see. Dat was uh, Feline en de uh, Backyard. Kan je wat vertellen over die plaat, Thomas? Ja, zij is hier een keer geweest uh, bij ons, uh, al, bij Alternative FM. zij heeft zo opgetreden. Ja, en ik, ik vond het eigenlijk, ik heb niet, tenminste het is niet mijn soort muziek. Maar dit is toch wel bij me blijven hangen. Dus ik, ja, ik vind het een heerlijke plaat. Ja, mooi nummer. Ja, zeker. Zeker weten. Nou, we hebben hem met plezier gedraaid. Net ook uh, de Q1 ten einde daar in uh, Baku. Ja, op... Heb je daar nog opvallend nieuws over? Nou, Albon is tweede geworden. En die staat maar op uh, een tiende van Leclerc. Zo hé. Hey. Tweede. In ongelooflijk. Hey. Ja, en uh, Ricciardo, Norris, Bottas, Ocon. En uh, zo hebben we het niet gehad. Ja, zo. En, dan... en Max uh, op de vijfde plek. Ja, wel uh, bizar dat Norris eruit is trouwens. Ja, ongelooflijk hè. Ja. Maar die had al uh, zijn weekend niet. Hè. Het ging niet helemaal lekker. Oh, kijk, hij zit ook op zijn stuur te slaan. Ja, nou ja. Nee, dat is niet goed, jongen. Nou ja, Max is denk ik wel blij mee dat uh, Norris uh, niet door gaat. Ja, voor Max, ja. ja, Max is Want het er is goed moeilijk in te halen op dit uh, circuit. Ja, dus, uh, bijna niet. Nee, en dan heb je de DRS en dan uh, ga je in een DRS-trein uh, terechtkomen. En dan heb je er nog niks aan. Dus uh, nou ja, ja maar we hebben wel een, uh, een stuk van bijna een kilometer lang, hè? Ja. Dus dat is wel een end. Dat is zekerheid. Maar uh, ja, of, of Norris daar uh, voldoende aan heeft. Ik ben benieuwd wat er zo'n uh, tweede kwalificatie gaat gebeuren. Zeker. Nou, we houden je op de hoogte en lekkere muziek onderweg. Bij Zandvoort op zaterdag bij ZFM. Hier is de nieuwe zingel van Akte Einde Munich. Mij komt van her, is maar de helft van wat hij was. Tot aan zijn middel in de vijver. Zeg te zoeken naar zijn tas Hij roept naar mij, jij was erbij Ik zeg, ik was het niet Ik zeef alleen het lied De man zijn hoofd net boven water zei En toen nam je alles af Maar hey wat zong je, je bent vrij Ik zei, maar al wat ik verzon Is wat ik zelf ook niet kon Maar nu, maar nu twintig jaar voorbij En wat lijkt die man en wat lijkt die man op mij? Maar ik zeg niets, ik zeg niets En daar laat ik het graag bij Ik zei niets waarmee ik hopelijk alles zei Ik zeg niets meer, ik zeg niets Doe mij niet lach, maar mening vrij Ik zeg niets, ik zeg niets En daar laat ik het graag bij Ik zei niets waarmee ik hopelijk alles zei ik zeg niets meer, ik zeg niets. Mijn mening hoeft er niet ook bij. Terwijl ik naar hem kijk, komt er een vrouw haar ogen kil. Ze zegt ik ben er een van velen. Ik gaf je alles wat deed jij. Al jouw liedjes over mij. Al is het waar, al is het waar. hoorde je niet, hoorde je niet. ik zong altijd, altijd een liefdeslied. Ik zeg niets en dan laat ik het straat bij. Ik zei niets waarmee ik hopelijk alles zei. Ik zeg niets meer, ik zeg niets. Noem mij niet laf, maar mening vrij. Ik zeg niets meer, ik zeg niets. Een mening te geven. Ach, wacht nou nog even. Ik stak net mijn hand in eigen boezem. Kom er nog zes, zeven tegen. En nu ik beter kijk, negen. Ik zeg niets, ik zeg niets. En daar laat ik het graag bij. Ik zei niets waarmee ik hopelijk alle zei. Ik zeg niets meer, ik zeg niets. Ik zeg niets. Ik zeg niets, ik en dan laat ik het graag bij. Ik zei niets, van nee, ik hopelijk alles zij. Ik zeg niets meer, ik zeg niets. Ik zeg niets meer, ik zeg niets. Ik zeg niets meer, ik zeg niets. Ja, dat sluit wel een beetje aan wat er aan het begin van die plaat gebeurde. Hè? Ik zeg niets, ik zeg niets. Had ik beter kunnen doen, denk ik. Ja. Je de nieuwe single van Acta in de Munich. Leuk plaatsen. Dus zaterdagmiddag de zon schijnt. En of dat ook zo blijft. Ja, dat, dat we, horen we zo. Dat hoor je zo in het weerbericht van ZFM. Jij hebt het allemaal uitgezocht voor ons. En na de liefdesliedjes gaan we er uitgebreid aandacht aan besteden. Wordt weer lekker. Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel. Ik heb geen woorden meer voor jou.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 Vind ik zo'n gezin. Er zijn geen woorden meer. Geen woorden meer. Voor jou. Er is maar een hey manier. Hey Ik heb geen woorden meer voor jou Wat door een ander verzonnen is Slaat de nou mis Er zijn geen woorden meer Geen woorden meer voor jou Ik hou van je, klinkt al in ieder Holland lied Je maakt me stapel gek Ach, zo erg is het ook niet. niets Ik kan niets onder je, dat is zo algemeen en blijf voor altijd bij me Misschien zeg jij me dan over ieder zee. Er zijn geen woorden meer Geen woorden meer Voor jou Er is maar één Het gebeurt uh, één keer per jaar dat deze plaat helemaal grijs wordt gedraaid op de Nederlandse radio. En uh, welke dag uh, zou dat zijn, uh, Thomas, denk jij zo? Februari ergens? Ja, februari. Ja, ja ja, ja, ja, ja. ja, ja. En dan uh, de 14. 14e, dat Ook zit 10. helemaal goed. Ja. Valentijnsdag uiteraard, daar hebben we het dan over. De jazzpolitie en de liefdesliedjes. We hebben er heel lang. Oh, dat is te oh, oh, ver. Oh ja, zei maar hebben, nee, ja, ja, we hebben de... er wel lang op gewacht. Ja, hoor. op het weerbericht. Ja. <laughs> nee, ga je gang met het weerbericht. Uh, Hoe kan dat nou weer? <laughs> je, ga... je zit weer aan de knop, hè? Ga je gang met het uh, weerbericht. Geen ja. woorden voor. Ja, nee, je de... <laughs> de zon schijnt flink, en gedurende de dag ontstaan er geleidelijk meer stapelwolken. Ook trekken er enkele velden met een hoge bewolking vanuit het westen over het land. De temperatuur stijgt naar 17 of 18 graden. Wat aan de frisse kant is voor de tijd van het jaar. Daarbij staat een matige wind uit de noordwestelijke richting. Vanavond en vannacht verdwijnt de meeste bewolking. En met uh, weinig wind koelt het dan ook wel flink af. De landinwaarts worden er minimaal van 4 tot 7 graden verwacht. En morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 19 graden. Dan kijken we even verder in de week. Maandag laat een afwisseling zien van zon, wolken en verspreid over het land een paar buien. In de loop van de dag neemt de buiigheid af en is het op de meeste plaatsen droog. De wind waait uit het noorden en is er eerst zwak. In de middag neemt de noordenwind in kracht toe en wordt het matig bovenlangs, som, bovenland soms een vrij krachtig aan zee. De temperatuur stijgt maandag naar zo'n 20 graden. Dan kijken we ook nog even naar dinsdag, want ja, dinsdag is het Prinsjesdag. Dus ja, dan moeten we allemaal een keer kijken naar de mooie hoedjes buiten natuurlijk. Dus ik hoop dat het qua de wind een beetje meevalt. Want de zon schijnt dan ook flink en er is hooguit wat sluierbewolking zichtbaar. En uh, een windkracht 1 tot 3. Nou, dat is bijna niks. En de temperatuur gaat naar de 19 tot 21 graden. Kijk, dat zijn mooie berichten, Thomas. Mooi we weer hebben tijdens Prinsjesdag. We hebben er heel lang op moeten wachten ja, op het zeker, weer. Maar dan komt, komt het er wel weer aan natuurlijk. Ja, mooi. Ja, het weer is een, ja, een beetje Indian summer gaan we nog krijgen. Een mooie nazomer. Dat zou mooi zijn als die ook door blijft gaan natuurlijk. Ja. Dankjewel voor het weer. Ook naar te lezen op de ZFM app. Ook daar vind je het weerbericht en andere informatie. Dus ga de app downloaden, mocht je hem nog niet hebben. En hier is de zoekplaat van Thomas. 21 Pilots. Ik I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink. But now I'm insecure and I care what people think. name's blurry, face and die. Care what you think. My name's blurry facing I Care what you think. Wish we could turn back time to the good old days.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 I was stressed out Wish we could turn back time To the good old days When the mama said us to sleep But now we're stressed out We used to play for ten, used to play for ten, honey. We used to play for ten, wake up, you need the money we used to play for ten, used to play for ten, honey. We used to play for ten, wake up, you need the money Play pretend, give the job a different names We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face. Saying, I know what you did last night. I called you up and you declined. I smell perfume, but it ain't mine. Not okay, but it's alright Cause you're telling so many lies, I gotta let you go Now you know what it's like to be all alone Lekker een nieuwe muziek, zo op de zaterdagmiddag bij ZFM. Je Clean Kling Bennett, Emory en, en David Ketta en Cry Baby. We gaan naar Heemstede toe, want uh, daar wordt uh, vanmiddag uh, gevoetbald. Vanaf uh, twee uh, uur de tweede divisiewedstrijd uh, Haarlem uh, tegen Amsterdam. Om het zo maar te zeggen, Piet, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Ja, de koninklijke HFC is Haarlem en uh, AFC is Amsterdam inderdaad. En we spelen vandaag in, in Heemstede, want... Uh, het complex van HFC wordt gerenoveerd. De kantine en het club, clubhuis en zo, de tribunes. Dus dit jaar spelen ze, speelt HFC zijn wedstrijd hier in Heemsteden bij RCH. Ook een oude trouwe amateurvereniging, natuurlijk. Het, het mooie is dat we spelen op een. Dat is in de tweede divisie zo, wordt mee ook veelal op gras gespeeld. Dus in vergelijking met ons Zandvoortse niveau is het hier gewoon je een prachtig mooi groen grasveld. Een achter iets waar ze de 22 spelers opstaan. We zijn 40 minuten bijna bezig. De stand is 0-0. AFC heeft iets meer de overhand, maar erbij komt zich om hier ook te zijn dat HFC en SV Zandvoort ook altijd wel op band hebben. De gebroeders Christine hebben hier altijd gevoel bij HFC en Jeffrey Shamsin. En we hebben nu hier 19-jarige Sander van den Berg, die uh, is, nou, het is 19 jaar, die komt bij Zandvoort dan, is met zijn derde jaar bij HFC bezig en hij zou in de basis staan, maar hij stond niet in de basis, maar hij is wel net ingevallen. Dat is wel heel leuk eigenlijk. Er zit ook nog zo'n quartientje aan deze, deze topwedstrijd. Kijk, leuk dat je daarbij uh, bent, uh, Piet. Want ja, nee, uh, uh, ja, Salvo speelt vandaag een bekerwedstrijd, maar uh, ja, dat is uh, eigenlijk niet meer echt van belang, begreep ik. Nou, het is, het is zo dat ik heb nog even natuurlijk mijn werk gedaan. Het is zo dat uh, we spelen tegen de kleine sluis in, uh, in Annapolona. En dat doen ze om vijf uur, waarom weet ik niet, maar dat vinden ze schijnbaar nodig. Ik ben ik bij de KNVB. Het is zo dat uh, we zitten in een poeltje met vier. Samper heeft één keer verloren en één keer gewonnen. En uh, Allianz heeft uh, twee keer uh, gewonnen. Dus normaal gesproken als Allianz vanmiddag wint, dan gaat er eentje door van de vier. Maar goed, theoretisch uh, kan, kan de bal ook nog de andere kant op rollen als wij winnen. En uh, die andere uh, allianz dan zouden het allemaal nog kunnen. Maar dat is allemaal heel theoretisch. Het is zo dat we deze week wel een forse tegenvaller ondergaan, de SV Zandvoort. Door een vrij ernstige blessure die onze keeper uh, Mickey Groot heeft opgelopen in een uh, Mid West Cup wedstrijd tegen RCH. Die hebben we overigens met uh, 7-0 gewonnen, maar uh, Mickey, het ergste was dat Mickey zwaagblazier uitgevallen is. Hè. Hij zal onze knie geopereerd moeten worden en dat uh, gebeurt volgende week. Dus onze keeper zijn we voorlopig kwijt. Dat is best heel uh, vervelend voor, de, voor onze club. Ja, zeker, maar uh, hebben we wel een uh, goede reserve keeper. We hebben een hele jonge levi van Amersveld en die, ja, die zal, daar zal het mee moeten doen. En, en daarachter hebben we nog wat, wat jeugdige kiepers in de bloemfamilie. En misschien is dat ook nog een optie, maar dat, ik ben niet de technische man van de vereniging. Dus, maar het is altijd, als je vaste keeper, of ja, als je keeper wegvalt, is dat altijd een aderlating. En, ja, die moet je maar weer zien op te vangen natuurlijk. Ja, zeker. Nou, dat wat betreft uh, SV Zandvoort... Ja, vanmiddag zijn ze wel redelijk compleet. Vorige week ontbraken Berg en de Vries. Nijtsopberg en Kras waren met of, of, of, de Vries en Neusberg, die waren met vakantie. Maar die zijn er vandaag wel weer bij, dus dat is wel weer een, een meevaller. Dus het wordt spannend en nou, een goed de uitslag gaan we gaan jullie hier horen. Maar niet in de uitzending. Nee, nou, straks, straks gaan we je sowieso even terugbellen voor deze wedstrijd waar je nu bij bent. Want en uh, uh, ja, die, die wedstrijd heename. is... Zo hier, hoor. Ik, kan alleen, ik kan alleen de met een beetje... Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. uh, uh, ja, ja, nog één keer uh, bel ik je zo meteen even op, Want uh, ja, het is wel een leuke wedstrijd natuurlijk. Want ze spelen ja. allebei... Uh, uh, ja, in de top drie op dit moment uh, staan ze. Ze zijn ja. net begonnen natuurlijk. Van de... Nou maar ja, ze hebben vier wedstrijden gespeeld. En ze staan inderdaad uh, nummer twee en nummer drie. En het frappant is dat HFC heeft nog niet één tegendoepunt. Tot nu toe in die vier wedstrijden. Dus die, ze hebben net al een paar keer wel... Uh, zijn ze echt... Op Iedereen gepiept dat hij er niet in ging, maar want de AFC is toch wel iets sterker. Maar uh, ze hebben dus nog een nul doelpunten tegen Corinthians de AFC. Kijk, een heel mooi uh, resultaat. Ja. Heel veel goed. plezier uh, daar, uh, Piet. Dank je wel voor okay. uh, dit, uh, dit gesprek en uh, dat we okay. weer een beetje op de hoogte zijn wat er allemaal gebeurt rondom SV Stanford ook. Oké, okay. okay. gaan we zien. Ja, okay. is goed. Dank je wel, Piet. Doei. Doei. if you leave me, nou, we gaan naar de Formule 1, want de Q2 zit er inmiddels op, ja, dat Thomas. Dat kun je wel zeggen. Nou, Verstappen doet weer orde op zaken stellen, want hij is eerste geworden in Q2. Mooie berichten. Ja, en onder hem Leclerc op 2 en dan Perez. Ja, en uitgevallen zijn Oliver Beurman op 2. Drie 3000ste is hij eruit in de Oh, uh, zonde, zonde. Ja, zonde. Ja, ja, ja. En uh, Yuki Tsunoda eruit, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg en Alain Stroll. Berman doet wel overigens goede zaken, want hij eindigt dus boven Hulkenberg uh, zijn eerste race. Dus, ah, uh, dat, dat is, is best mooi. Goed. Ja, zeker. Dat weten. Is mooi. Ja, nee. en uh, we gaan uh, bijna beginnen met uh, de laatste tien. De laatste tien en kom Max op uh, pole Position uh, morgen, dat hoor je zo dadelijk. We houden het voor je in de gaten en we gaan weer wat muziek draaien. I see you in those inside, for you, for you. Old friend of mine, see you walking down the road, but you don't have to walk alone. No niet to hide. I know it's hard to let it go, it's even harder if you don't Oh, oh, oh. it gets better when you reach the other side Oh, oh, oh. it's hard to see it, but I promise there's a light I see you fighting, those demons inside, I will wait for you, I will wait for you Can push me away I will wait for you I will wait for you Till the light In your eyes Reappears I'll be here By your side I'll see you fighting Those demons inside I will wait for you I will wait I will wait for you Lost In the time Try to swim against the waves, don't let your hope be pulled away I know what it's like I've seen dark and lonely days, I know you'll make it out okay Oh, oh, oh. it gets better when you reach the other side Thomas je en Wait For You. Carina was vorige week Thomas aanwezig op strand bij Paal 69. Ja. En waarom ja, de street art hebben we uiteraard gehad in Sanford. De mooie beschilderingen op de diverse muren en dergelijke. Is mooi hoor. En gebouwen. Zeker mooi, mooi. Zeker mooi. Brandweerkazerne, de oude brandweerkaserne vind ik er wel een beetje uitspringen hoor. Gewoon, uh, met, die, uh, meeuw, uh, met die meeuw. meeuw ja, ja, met ja, die Met de haring ah, ja. in zijn mond. Ja, ja, ja klopt. Dus ja. Uh, heel, hele mooie kunst. En dat werd vorige week, uh, zaterdag... werd het afgesloten vanaf vijf uh, uur... met een uh, theatershow bij uh, Paal 69. Nou, Carina was uh, daarbij aanwezig. En ze sprak met uh, Hilli en uh, ook de muziek was aanwezig... Maar die hebben we een beetje kunnen snoeren. Dus ja. uh, je hoort uh, Carina nu in gesprek oh. met uh, Hilly na dit. Nou Hilly, ben je tevreden over deze prachtige ja. afsluiter van street art? Maar het is eigenlijk nog niet helemaal afgesloten. Nee, Weet je, dat, dat die uh, muurschilderijen zijn gewoon het hele jaar door uh, te zien... Maar we wilden er wel iets van maken ja. en dan het liefste met een theatrale sfeer. Streetart Frenkie die een workshop doet, uh, lekkere muziek op de achtergrond. Nee. Ja, we staan hier naast een uh, kunstwerk van Streetart. Dus, uh. Maar ik had even iedereen gezegd, ook in het versbericht, het wordt een magische avond en dat is het ook. Nou, uh, Sowieso met het weer, want kijk eens hoe prachtig dit erbij staat. Ja. En. Uh, want als we het gisteren hadden met het hele erge bij, dan was alles heel anders gelopen. Ja. Dus dit is een cadeau, het moet zo een... zijn, ja. want iedereen heeft zo hard gewerkt. Ja. En uh, wat was er vandaag allemaal te horen en te zien? Nou, we hebben dus uh, uh, Street Art Frankie gehad met een workshop. We hebben Lynn met een beetje bluesy, Justy uh, repertoire. Die had ik weer gezien tijdens het Cultuurcafé en in Zandvoort Noord. Ja ook proberen het met een paar lokale mensen te doen. Uh, Arnold Jan Scheer die heel graag een theater wil in Zandvoort. Uh, ik voelde daar net alsof ik op de parade zat. Ja. Dat hele, hele kleine intieme theatertje. En ja, dat heeft Paal 69 toch maar voor elkaar gekregen. En, en waarzeggers. En dan zie ik die mevrouw naar buiten lopen met allemaal glitters en Grote ogen, een zigeunerkaart. En, en dan denk ik denk, nou, dit is zo leuk. Ja, ja. het is echt, uh, klein opgezet. Maar kijk eens hoeveel mensen hierop afkomen. Yes. En hoeveel mensen blij weer ook weggaan. Ja. En, uh, ja, ik denk voor herhaling vatbaar, hè? Ja, absoluut. Ja. Uh, we wilden dit al een keertje eerder doen. En toen hadden we nog veel groter repertoire. Ja. Je kunt hier zo mee uitpakken. En ik wil ook graag laten zien dat Soms meer is dan alleen maar circuit. Ja. Uh, platvermaakt. Dit is ja. net weer even dat ja. een stukje luxe. En dan buiten. Het uh, decor staat er al. Dus is decor het decor Nee, Nee. En uh, we hebben net Frankie gesproken. Nou, die uh, hoopt dat hij uh, volgend jaar weer mee mag doen. <laughs> en uh, ja, dat. Uh, dat decor wat je zegt, dat is fantastisch. Heb je die Toria Dorgesen, uh, ja. En, en dan dat, dat, dat rond dingetje. Het ja. maakt allemaal grapjes. Ja, maar het leven is soms zo zwaar voor mensen. En dan zie je toch weer die kleine grapjes in de openbare ruimte. En ja. ja. En denk van, nou, dit, dit moet het zijn. Net als de, de Trump die binnenin staat. Ja. Omstreden. Ja. Sommige mensen zijn ontzettend tegen. Maar er zijn ook, die krijgen een lachbuik. Dat moet kunst doen. Ja, dat, moet, dat ja. doet kunst. Nou ja. Wat een rijkdom hebben wij dat nou, we dit kunnen laten zien. Rijkdom aan talenten, maar ook een rijkdom aan allemaal mensen die ja. zich zo inzetten ja. voor dit soort dingen. Dus uh, ja, Zandvoort uh, doet het zo goed, toch? Dankjewel. Ja, ja. en uh, geniet van de avond. Heel Graag erg bedankt voor ja. ook... De... Jij ook voor je komst. Nou, ja, uh, ja. en ik, uh, ik blijf nog even. Ja, nou ja het was uh, gezellig <laughs> daar uh, tot uh, in de late uurtjes. Uh, met onder meer ook uh, Mick uh, Boskamp uh, die daar uh, verhalen vertelde en dergelijke. En heel veel lekkere muziek. Hè? Dat hoorde je aan het begin van het uh, interview ook even langskomen. Uh, dat was dus uh, Helialse in gesprek met onze eigen Carina Veren. En nou uh, ga ik hem toch draaien hoor Thomas. Hè? Mocht hem aan het begin niet draaien. Ja, nee, dat dan is ga ik trof. hem zo'n beetje aan het eind uh, ga ik hem <laughs> toch nog even laten horen. Het eind dan uh, van het eerste uur van Zandvoort uh, op zaterdag. Hier is hier de gouden oude single van de Doobie Brothers en de Long Train Running. Momenteel zitten we in Baku in een spannende Q3, Thomas. Heel veel spanning daar met nog minder dan vijf minuten te gaan. En dan weten we wie er op pole position staat. Uiteraard hoor je dat in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Na het nieuws en weer van drie uur. En de laatste voor drie is deze van het kleine Orkest. Hier is Over de Muur. Oost-Berlijn, unter den Linden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 Teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzer gordijn. Omdat ze soms in het westen. Soms ook in het oosten willen zijn. Omdat ze soms in het westen. Soms ook in het oosten willen zijn. Best berlijn de koer Er wandelen mensen langs porno en piepshow Waar Mercedes en cola nog steeds op een voetstuk staan En de neonreclames die glitterend lokken Kom dansen, kom eten Kom zuipen, kom gokken, dat is nou 40 jaar vrijheid Er is in die tijd veel bereikt Maar wat is nou die vrijheid, zonder huis, zonder baan Zoveel Turken in Kreuzberg, die amper kunnen bestaan Goed! Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5